Volleybal is gewonnen door Brazilië. Cuba werd met 3-0 verslagen. Voor de Brazilianen was het de derde wereldtitel op rij. Dat is een evenaring van de prestatie van Italië. Dat land werd in de jaren 90 drie keer achter elkaar wereldkampioen volleybal. Het weer vannacht is er vooral in het noorden kans op een mixbank. Aan de grond kan het licht vriezen. Overdag zonnig en droog bij maximaal 15 graden.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 Ik ben van schau. Oh, no.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 Slachtoffer en daders kenden elkaar, maar wat de achtergrond is van de steekpartij weet de politie nog niet.